Vrijdag 24 uur in de mix. Ja, dit. dit is de Slam Mix Marathon. Thomas van Empelen. Ah, dit is altijd goed een uur lang in de mix. Julian Prince mijn slam. Oh, I think you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 Om jou de beste pre-party van het weekend te geven. De Slam Mix Marathon is bij je. En op 9 natuurlijk weer Samveld. 8 verder de gram. En nu een uur lang in de mix. Julian Prince bij Slam. Bye. <laughs> van Hoogstraten uh, die appt in de Slam -apps. met kippenvel de eerste minuten in de auto en het komt niet door de kou en uh, Rick die zegt nog dat uh, ons pand mediahuispand van Slam waar we in zitten nog beter beveiligd is dan een gemiddelde bank <laughs> ah zitten er bovenop die mensen van de beveiliging heel goed, met mij zeker eens even kijken het is uh, half negen, half acht bedoel ik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 En de rekening van mijn gas, ook trouwens. Hij heeft er ook wel zin in. Uh, luistert ook in Thailand. Dat is een hondenorganisatie voor uh, rescue dogs. Jesje en Hanli. En Jesje heb ik een maand geleden een meisje genoemd op de radio. Toen stuurden ze meteen, ik ben, ik ben 40. Ik ben 40 ik ben een meisje. Dus uh, Jesje, ik zal je geen meisje noemen, maar een vrouw. Samen met uh, Hanli doen ze dat daar in Thailand. Uh, lieve hondjes helpen. Ach, wat mooi. Rood is er ook bij. Dus Goedemorgen Thomas. Uh, vandaag vrij. Ze komen de cv-ketel vervangen.